Dat was uh, Earth, Wind Fire en Letters Groove. Zo aan het begin van uh, uur 3 van zondag in Kennemerland. CFM Race Radio uiteraard uh, aandacht aan de Weissernal Trophy. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou even teruggrijpend naar gisteren. Toen waren de beats zingers. Zij sloten de korendag 2010 af en nou, dat was een hele leuke dag. Heb jij er ook wat over gehoord? Ja, het was heel, heel geweldig. Echt waar. Ja, Er waren 23 verschillende koren uit heel Nederland naar Zandvoort gekomen. Allemaal verkleed als helden. Ja, ja, ja filmhelden. Superwoman had je en, en uh, Batman ja, ja, ja, B.A. Ja. en noem maar op. Nou, het was voor de vierde keer volgend jaar, dus de vijfde keer en dan volgens de voorzitter wie dat dan ook mogen zijn, dat verklopt het verhaal niet, maar dan gaan ze weer groots uit, uitpakken. Nou ja. En dan nog een, een verdere andere nieuws-update. Wat momenteel aan de gang is. is even over half vier is een, een middelbrand of een brand uitgebroken in een strandhuis paviljoen in Wijk aan Zee aan de Rijker Aardsweg. En dat is inmiddels gekwalificeerd als middelbrand. En dat betekent dat er nog meer brandweermensen en voertuigen daar naartoe gaan om het, de ellende te bestrijden. Nou, mochten we meer nieuws hebben dan zullen we dat natuurlijk zeker bijmelden. Oké, okay, nou voor de mensen die de tv-beelden volgden op CFM televisie. Helaas is dat uh, inmiddels uh, geëindigd. We hebben geen verbinding met het circuit. wegens een technisch uh, probleempje. Maar zet gewoon de radio aan. Ja, dat kan ik wel op de radio oproepen. Maar... <laughs> nee, dat werkt eigenlijk <laughs> helemaal niet. Dus <hè>? nee, goed. <laughs> Maakt niet uit. Hebben we het verder niet over. Ken jij die plaat van uh, Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is Loesje? Nee. Daar hebben ze een nieuwe versie opgemaakt, Een beetje een oh. dansbare versie. Oh, dat maar die, draa ja, die draaien we nou niet. Oh. Origineel gaan we gewoon draaien. Uit uh, oh. 1939. Ja, 1939? Ja, nou, komt-ie aan. Okay. Wie is Loesje?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 is dusje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Wie is toch dat snoesje? Is toch helemaal leuk, hè? Wie is Loesje in de oude versie uit 1939? Nou, speciaal gedraaid voor uh, de voorzitter Gerard. Ja, welkom op de radio. CFM, Race Radio, Pit Report. En dat is dan een van de volgers van de racers die uh, van de televisie naar de radio overgeschakeld is, uh, Benno. Ja, dat moet wel, want uh, wil je het allemaal nog kunnen bijhouden, dan, um, dan moet je naar Willem van Denzen luisteren. Want die hele website van de squeal ligt er geloof ik uit. Ja, dat is een <laughs> Ja, er waren iets te veel mensen die mee wilden uh, kijken en uh, luisteren en weet ik veel allemaal. Willem, de HTC Dutch GT4 Championship, die is inmiddels gestart. Uh, nou ja, we zijn inmiddels gestart uh, voor de opwarmronde. Oh, gelukkig. De uh, luisteraars, zie je Wem altijd goed, uh, ook luisteraars. En ik kan je vertellen: de eerste auto die wegrijdt. Dus... Ja daarin wordt geluisterd. het uh, je ben. dat is de, sa de safety car, maar dat is altijd wel leuk om dat uh, te weten. Ja, dat is, ja, we hadden het er in de, net in de studio al over, de, of de heren even met hun koplampen wilden knipperen, maar ja, dat kunnen we nu niet meer zien, De die nee. tv-streamer is uitgevallen. Maar goed, uh, heren, van harte welkom natuurlijk in deze uitzending. Um, even kijken, wat zie ik uh, Willem, 14 auto's. Helemaal achteraan onze eigen zandvoorter Danny van Dongen. Gaat hij naar voren kruipen is dan de grote vraag. Ja Danny, zeker naar voren kruipen. Het is een uh, van de snelste auto's uh, natuurlijk in de stad. Die Corvette. dat is uh, gisteren al bewezen uh, natuurlijk. Toen uh, Harry Chumbrink uh, zijn teamgenoot in de zaterdagrace uh, tot een flinke opmars wist te maken. Van, uh, die moest toen uh, op uh, plaats 8 starten. Uh, vindt uiteindelijk wel het tweede. En dat uh, was een race over 25 minuten in deze race. Die we nu gaan zien... Die gaat zo dadelijk over uh, 50 minuten. Dus uh, alle mogelijkheden met de pitstop uh, daarbij ook nog. Om uh, verder naar voren uh, te krijgen, natuurlijk. Een race ook uh, ja, met mogelijkheden voor de leider in het kampioenschap, uh, Duncan Huisman. Vanmorgen reed uh, Ricardo van Eden in de auto van uh, Duncan Huisman. Nu doen ze dat samen. Uh, Ricardo die kwam vanmorgen niet verder dan de opwarmronde. Net even vragen wat het probleem was. Ja, ze hadden problemen met een sensor van het ABS uh, systeem. En ja, dan uh, gaat die. BNW in een modus van, oh, ABS werkt niet, dan gaan we ook niet hard rijden. Ja, trek hem eruit. Nee. Nou, en, en Willem, het is helemaal een, een beetje Zandvoortse aangelegenheid. Hè. Ik zie Danny Den, Verdongen, daar hadden we het over. Um, Allard Kalf, Jan Lammers. Um, ja. We hebben nog de Prins van Oranje, die weliswaar niet in Zandvoort woont, maar dat gaat vast wel komen. En, um, en, en vergeet ik nog een paar namen. Uh, nou, Zandvoort is uh, 1, 2, 3, uh, er wel even drie schieten van niet te vinden. maar uh, ik kijk even de start en ik zie dat uh, de voortje van uh, Harkema Bastian. ja, gelijk een uh, hele goede start heeft en een flink gat geslagen, met op de tweede plaats, uh, door die van uh, plaats vier dus dat uh, is de tweede week en degene die daarvan ja, uh, mee start is uh, Duncan Huisman, die is opgerust naar de tweede plaats, ik ben even stikker kijken hoe het verder te lopen is, maar uh, vooralsnog, uh, ja, de start uh, vlekkeloos verlopen. Uh, niet voor iedereen natuurlijk, want dat is uh, van plaats start en je ligt nu al op plaats 5. en dan heb ik het over uh, Peter van der Kolk. Uh, de teamgenoot van over, uh, Jeroen Bleekemolen. niet vergis is het Peter van Collenke die niet start uh, en het eerste deel van de race voor zijn rekening uh, neemt. Ja, dan uh, kan je niet spreken van een vlekkeloze start. Maar nee. Voor de equipe uh, Bastiaans Harkema, waar uh, Phil Bastiaans de start uh, doet, is het uh, Phil Bastiaans uh, die uh, de leiding heeft genomen. Phil Bastiaans heeft de leiding, oké, okay. en uh, hij rijdt samen met Matthijs Harkema en uh, nou, dat woord gaan we natuurlijk even heel strak volgen. Deze laatste race van, uh, van deze regional uh, races. Uh, Willem, graag tot straks dan. Tot dan. Oké. Okay, dat was Willem van Essen vanaf het circuit Park Zoforts. Nou, kijken we nog even naar de tussenstanden in de eredivisie, Benno. Ja. Drie wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. Nek tegen AZ. 0 tegen 1. Daar de tussenstand. Oh. Dan de wedstrijd die belangrijk is voor Ajax. Jawel. Ja. Oh ja. Daar komt hij aan. Rode ja. ja. tegen PSV. Ja. Nog niet gescoord in die wedstrijd. Oh. Tussenstand dus 0 tegen 0. Ja, ja, ja. Utrecht goed. tegen VVV Venlo. Ten slotte 2 tegen 2. Dat is daar de tussenstand. Wou je nog wat zeggen? Wow. Nee, nee, oh, nee. nee. <laughs> ik hoorde wat, dacht ik. Hier is de Duran en de Skin Skintrains. Okay, okay, okay. Yeah, yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this hoop? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's Dolls. go. Let me talk to you and just you know, give you a little situation. Listen, uh, listen, you see the get hot every time I come through when I step up in the spot. Make the place fizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on a lookout. So banging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 I see how it's going down. Don't Seem like Shorty want a little menage to pop over something. Let's go.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 een hit van een aantal jaren geleden op CFM. Zondagmiddag, zondag, ik kende me land bij je, tot aan vijf uur vanmiddag... met de dolls en Dankjew. Nou, hier komt weer zo'n hit aan die, uh, ja, Echt heel erg bekend is geweest, maar wel heel erg lekker om te draaien. Vandaag te horen op de radio bij CFM Zalvoort. Hier is Dusty Springfield en in private... Naar de Zalvoortse radio met ze Dusty Springfield. Dat was in private. ZFM, Race Radio, Pit Report. Volgens mij vliegen we weer door naar het circuitpark Zalvoort, Benno. Ja, er waren 14 auto's aan een race meedoen met Denny van Dongen, Jan Lammers, Allard Kalf, de Prins van Oranje, Rob met zijn nieuwe boek. En, oh, er valt allemaal zoveel te vertellen. Maar wie ligt er op kop? Willem van Densen. Ja, je hebt al een aantal namen genoemd, uiteraard. En vooral de lokale elders. Zoals Pieter Christian, Jan Lamers, Anders Kallers. En Danny van Dommel. Ja, we gaan even kijken naar het verloop van de wedstrijd. Het was toch de equipe Bastiaan het Die al zichtbaar weg was. Start aan bocht in ook. En op de tweede plaats, minder lange tijd terug de equipe van E. Dus de BMW n 3 met Duncan en Ricardo van Ende, Duncan Huisman aan het stuur. Uh, derde uh, was het uh, Christian Frankenhuis Ferdinand Koop, ook in een Porsche, net als de Leiders. En vierde uh, was het iets uh, van Danny van Dongen, uh, die samenrijdt met uh, Henry Sundring. Inmiddels is er al wat uh, gebeurd in het... Uh, ...spectakel op het aan Phil Bastiaans, maar ja, die hebben daar een beetje maling aan. Die reden wat weg uh, van de rest van het veld. Maar om plaats 2 werd nog uh, flink gestreden. En met een hele mooie actie was het Christian Frankenhout... ...die in de Tarsambocht buitenom bij uh, Duncan Huisman ging... ...en plaats 2 uh, veroverde. Inmiddels ook uh, een kiet van... Uh, onze plaatgenoot Danny van Dongen die met Henry Zumbering rijdt die Duncan Huisman wist te verschalken en op plaats drie vinden we dan terug de corvette van Data House reed dus met Danny van Dongen en Henry Zumbering over het algemeen rijdt het team met drie corvettes de andere is met Harmen van Putten en dan nog een met Jeroen Bleekemolen die met Peter van der Volk rijdt die twee hebben we niet aan de start zien verschijnen hier, dus Data House kan zich volledig concentreren op één auto en de auto van Danny een jonge Harry Sundring die inmiddels op de derde plaats ligt en beetje bij beetje dichterbij uh, plaats 2 uh, uh, aan het komen is. Dan kijken we nog even naar uh, Jan Lommers. Uh, die vinden we terug op uh, plaats 7. Die gaat uh, later in de race het stuur overgeven aan uh, Pieter Christian. En Allah Karl uh, vinden we terug op uh, plaats 10. Allard Karl uh, rijdt samen met uh, Michel uh, Campagne. Aan de leiding dus nog steeds de équipe uh, uh, van uh, Phil Bastiaans. En Matthijs Herop, Harkama, op de tweede plaats, ook in een poortje. Christian Frankenhout. Frankenhout. de kampioen in de GT4 van het afgelopen seizoen. Oké, okay, acht rondes gereden en uh, de totale race tijd 15 uur 29, als ik het wel heb. Ja. Met een gemiddelde snelheid van 135 km per uur. En hebben ze nog steeds windje mee op het rechte eind, Willem? Ja, we hebben nog steeds uh, windje mee op het uh, rechte eind. Uh. En wa wat zijn de snelheden nu? Uh, ja, ik heb even uh, niet meegelopen. Dat deed ik al bij de Clio's in de seizoen. <laughs> <laughs> maar, ja, uh, je uh, moet wat tegen conditie doen, hè, Willem. Uh, volgend, Kom op. Uh, in het volgende bochtje... Kijk, kijken, worden we de snelheid Oké, oké. Ja, Willem zijn zolen zijn versleten. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed Willem, dankjewel. Tot straks maar weer. Doe, doe. Doei. Dat was Willem van Essen vanaf de Sikwini Park. Zo voor het Straks komen we uiteraard weer bij hem terug. Eerst kijken we nog even naar de eindstanden van de vanmiddag gespeelde wedstrijden in de Eredivisie Benno. Ja, ja dan hebben we het natuurlijk fijn hoor, tegen Ajax. We hebben het al eerder vermeld. Een uh, 2-1 overwinning voor uh, Ajax. Ja. Die hebben daar gewonnen. Dus gewoon uh, in de Kuip. niet te geloven. Ja, Dan dat hebben we wel. nog de wedstrijd NEC tegen AZ. Vanmiddag geëindigd voor een winst van AZ met één doelpunt verschil. Dus okay. 0-1, de eindstand daar. Roda JC tegen PSV, belangrijke wedstrijd dus als het gaat om de koplopers in de Eredivisie. Nou, dat is dus nu AZ geworden, want PSV heeft daar niet gescoord. 0-0, eindstand. FC Utrecht tegen VVV ten slotte. De wedstrijd eindigde in een eindstand 3 tegen... Deze twee. was ze gaan we halen van de rollende steentjes. Ja, ja. ja. Heel ongeleden. Satisfaction. Ja. Goed, even naar, terug naar het circuit. Ehm... Tussen de stand zal ik zelf even geven. De HTC Dutch GT4 Championship Race 3 inmiddels alweer van dit weekend. Um, op koprijd Christian Frankenhout uh, of Ferdinand Kool, een van de twee. Uh, op de tweede plaats Phil Bastiaans, Matthijs Harkema. 3 Denny Verdongen, Henry Zumbrink. Dan andere Zandvoorters op de zevende plaats. Jan Lammers met Pieter Christian van Oranje. En dan call Kalf met Michiel-campagne op een twaalfde plaats van de 14. En 14 Melvin de Groot met Sebastiaan Bleekemolen. Maar ja, onze vriend Willem van Dinsen, die had het over Jeroen. Nou, het lijkt me sterk dat Jeroen Blekemolen zo heel ver achteraan rijdt. Maar dat gaan we straks maar eens aan hem vragen. Goed, dat even tussendoor. Oké, okay, straks weer terug naar Willem van Dezen voor het vervolg van de race die op circuit wordt verreden. Eerst hebben we de Black Eyed Peace voor je. Hier is I Got A Feeling.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 Let's live it up, let's live it up I got I'm my money, paying. Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it, smash Like on my car, like on my car Jump out that sofa, come on Let's get it, it off, it. fill up my cup Drink, Mazel Tov Look at her dancing, move it, move Just it Just take it off, let's paint the town Paint the town, we'll shut it down Shut it down, let's burn the roof Woo! And then we'll do it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 Nou, de dagen van de week kennen ze in ieder geval allemaal goed uit hun hoofd, Benno. Dat is nou, dat van de Black Eyed Peas. Oké, ja. Het zal allemaal wel. ik got a feeling. Nou, jij I got a al feeling. een feeling. Al, alle dagen heb ik een gevoel. Ja, zeker. Zo zal het wel We gaan snel over naar het Park zo voort, naar Willem van dit. CFM, Race Radio. Pit Report. Bit report. Ja, ja, want de helft van de race tijd zit er inmiddels op. 14 rondes gereden, 27 minuten. Uh, dat heeft in ieder geval het uh, equipe Christian Frankenhout, Ferdinand Kool. Uh, um, die liggen op plaats nummer 1. Maar het gaat allemaal erg wisselen, Willem. Want de heleboel wagens zijn in de pits gekomen. Ja, dat klopt helemaal. Erg vlak vanwege de race. Ook van uh, de pitwindow uh, die open Ja, en uh, daarin hebben de teams toch verschillende strategieën. Op het moment dat de uh, pitwindow weer uh, dicht is. Dus dat houdt dus in dat ook niet meer naar de pit mogen. Ja, dan moet de uh, rangorde weer hersteld zijn en is het wat overzichtelijker uh, voor ons. We hebben wel gezien dat uh, ook Danny van Dongen binnengekomen is. Het stuur heeft overgegeven aan zijn uh, tienersnood Harry Sunderink. Uh, ook de uh, Ecris BMW uh, is binnengeweest met uh, Duncan Huisman. Die het stuur over heeft gegeven aan uh, Ricardo van Ende. Een van de poortjes en het de poortje Harkema Bastiaan uh, heeft gewisseld. De poortje die nog niet wisselde is die van. Uh, Frankenhout en Ferdinand Kool. Ik denk dat we dat in deze ronde gaan zien gebeuren. En dan hebben we ook andere mannetjes aan het sturen. En andere rondetijden. En dat krijgen we de spul weer wat we bij elkaar te komen. Ja, ja. En je had het eerder, had je het over um, uh, Melvin de Groot en Jeroen Blekemolen. Ja, had, uh, Blekemolen. Wat zeg je? Uh, die rijdt met zijn bakje aan Blekemolen. Die rijden in M M BMW M3 uh, de Blekemolen ook uh, Jeroen Bleekemolen Die uh, rijdt uh, normaal gesproken samen met Peter van der Zorg. En die rijden dan in de Corvette. En daar heeft hij wel een groot verschil. tussen uh, rijsnelheid. Maar die zijn helaas niet voor start gegaan. Oké. Dat is Nee, nee. Dan is het uh, in ieder geval, uh, bij mij in ieder geval helemaal duidelijk. Het is dus Sebastian Bleekemolen met Melvin de Groot. En uh, die staan even in de pits volgens uh, de mijn lijst. En die gaan uh, straks weer uh, lekker aansluiten. Nou, en, uh, ja, het is eigenlijk een, een beetje een status quo. He. Het is... Uh, wat, wat, wat jij zegt, wachten tot uh, iedereen weer rijdt en uh, dat de lijst eigenlijk weer uh, wordt aangevuld. Want het is nu een beetje een rommeltje nog. Ja, het rommeltje is in verder zo wel overzichtelijk. Dat, uh, ja de equipe Bastiaans uh, Harkama aan de leiding ligt, maar momenteel staat er in de pits uh, de equipe van uh, Kool en Frankenhout uh, En we uh, moeten zien uh, hoe hij straks uh, terugkomt, of hij zich uh, bij de rondvoer de equipe van uh, Bastiaans Harkama aan weet te bestelen. Of dat hij uh, wat tijd verloren heeft met de pits, of uh, dat hij daar achter terugvallen is. Ja, ja, precies. Goed, Wim. Nou, over een paar plaatjes komen we dan even bij je terug. Even voor vijf. Dan horen we dan gaan we even kijken hoe het uh, dan voor staat. Dankjewel. Dankjewel. Okay, okay. Een van de eerste hitjes van Madonna. En toen volgden er nog heel veel. Jullie hadden een lijke op de zondagmiddag. Bij zondag in Kennemerland, Uiteraard CFM Zandvoort. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. De HTC Dutch GT4 Championship Race. 318 ronden gereden. Totale race tijd 36 minuten 45 seconden. En Willem van Densen, wie voert het veld naar al die pitstops aan? Willem. Ik heb een Kool en Christian Franca. van Kool. ...maar op de tweede plaats, was hij schat het over aan Matthijs Harkema. En Harkema heeft dan toch de volgorde daarin toe te uh, draaien. En hij heeft nu de leiding aan de leiding tussen de en met Matthijs Harkema. Stuur op de tweede plaats uh, Ferdinand kool Ook in het En derde, Ja, door een hele goede pitstop, uh, een uh, goede strategie. we doorrijden en dan uh, een uh, vrije baan voor je hebben. Is het Ferdinand Fixer-Simon uh, uh, Knap, uh, die inmiddels op de derde plaats uh, ligt. Heel uh, knap momenteel, ja, dat is zeker knap van uh, Simon. En wat ook knap is van uh, Simon knap is dat hij uh, constant de snelste rondes rijdt en toch wat dichter op de, de, de twee van uh, de sparingen. Een stukje spanning is er ook uh, voor uh, de diep... Uh, en ik bedoel Harri uh, Sumbrink. Uh, die rijden uh, op een vierde plek. Maar die zijn onder investigation, zoals een mooie van de wedstrijdleiding. Dat geldt ook voor de auto op plaats uh, nummer 5 van uh, Ricardo van den en Duncan Huismaat. Waarvoor ze onder investigation zijn, uh, is voor ons nog een vraagteken. Maar dat zou uh, iets kunnen zijn uh, wat niet correct is uh, gelopen uh, tijdens de pitstop. En uh, zijn er zijn vele mogelijkheden. Te kort stilstaan, te snel door de pitstop. Te uh, veel mensen gewerkt aan de auto. Noem maar op. Uh, oh. Dat kan allemaal uh, zijn. En maar, maar, maar wacht even Willem. Want ik snap het niet helemaal. Uh, Krijgen ze een extra straf? Of moeten ze een extra keer binnenkomen? Nou ja, dat is uh, nog uh, in onderzoek. En dat zou zomaar kunnen eindigen in een drive-thru. Ja, ja. Dat de wedstrijd het onderzoek. En dat ze zeggen, nou, uh, er is helemaal niks uh, gebeurd wat niet correct is. Dus dat is even al wachten. Maar dat zal ongetwijfeld voor het eind van de race. Uh, mocht het een drive-thru zijn, ja, dan moet het voor het eind van de race uh, gebeuren en gemeld worden. Dus vooralsnog uh, de Porsche van uh, Phil Barstia en uh, maar Harkman. De leiding met achter ook al een Porsche. En die wordt uh, door Fenny Kool bestuur die doet samen deze race met Kiekje van Gronau. Derde, heel knap Simon. Ja, heel knap voor Simon knap. En hoe zit het met de rest van de zandvoerters? Uh ja ik ben dan jij ga ook oké zal ik het allemaal mee... vertellen ja dus uh, negende uh, plaats uh, nummer 9. jan lammers met uh, pieter christiaans van oranje en met... albert kalf die sluit de rij met nummer 2. en maar op uh, plaats 14. albert kalf met uh, michiel uh, campagne en uh, even kijken sebastiaan bleekambou met melvin de groot op een dertiende plaats dus het uh, houdt niet over onze het, eigenlijk onze danny is het snelste maar uh, ja. ja dat, uh, dat is al. Altijd wel vaker, geloof ik, hè? Ja, en we kunnen wel zeggen, uh, natuurlijk, ja, ja de zoonporters uh, die hebben het stuur overgegeven aan hun teamgenoten. Oh, vandaar. Sinds, sinds, sinds toen zijn ze weer teruggevallen in het veld. Ja, ja, ja, ja. Valt niks in het, in, uh, inderdaad. Goed, nou, um, en Rob Kampuust, dat zal ik hem even vertellen, zijn equipe met Peter Stoks op een elfde plaats. Dan hebben we iedereen weer compleet. Oh, het is al vijf van vijf, Wim. We gaan stoppen. Ja, we gaan stoppen. Nou, hier nog niet. Hier zal het vijf over 5 zijn ongeveer. Dat het gestopt wordt. Maar... Ja. ja dat, uh, de uitslag zullen we nooit weten. Uiteindelijk. Ja, oh. oh, wat erg. Ja. <laughs> Waar kunnen de mensen de uitslag terugvinden, Willem? Want dat is wel sneu. We hebben nog 10 minuten te gaan. De diverse websites en dan uh, noem ik autosport.nl. Maar wil je gelijk, uh, dan, uh, ik weet niet of die alweer online is. Uh, ik hoorde eerder van jou dat die dat niet meer was. Uh, dat die, uh, site van uh, de Piet het Frans wordt uh, en die kan je allemaal bereiken uh, www.cpz.nl. cpz en ja, de webcam is, de racecam is niet nog meer uh, online. Maar ik kan altijd bij de. Rijs nee, Ja, het is schuld. Maar uh, maakt niet uit. <laughs> Uh, in ieder geval bij de, de website van het circuit, daar kan je het allemaal heel strak op volgen. Goed, Willem, dank je wel voor vanmiddag en graag tot de andere keer. Oké, okay, tot Hoi. Dag. Dat was Willem van vanaf de circuitpark Helaas kunnen we de, de einduitslag van de race niet meenemen, Benno. Nee, dat is helemaal jammer. Je wel te volgen op www.cpz.nl. Ja, en. Uh, en